Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruijbeken. En er waren inderdaad wat technische problemen. Die zouden ondertussen moeten opgelost zijn. Want je hoorde ons twee keer live en uh, via de automatisatie. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling geweest van het programma. Goed, geen paniek. Half één op Radio Barbier. We gaan gewoon verder tot uh, twee uur met Kruijbeke informeert. En dit is...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 Of the life I lead, remember the promise you made. Remember the promise you brought, you brought, you brought, you brought. Turn me away Help me out of the life I live I will promise you Kan u dan uh, luisteren naar de grootste hits uit Frankrijk en Italië? En een voorsmaakje is dit al met Michel Sardou. La maladie d'amour, oh boy. Elle court, elle court, la maladie d'amour. Dans le cœur des enfants. De 7 à 77 ans. Elle chante, elle chante, la rivière qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier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 Ze blonds, les cheveux gris, Elle Ze les alles. sur le alles. d'une weet alles. Ze weet D'un professeur weet Elle Ze weet dans la rue alles. Ze qui passe et qui n'oubliera plus. De parfum die meer van deze muziek wilt horen, dat kan straks met Chief en Tine, tussen 2 en 4 uur. De mensen die digitaal mee zijn, iedereen digitaal. Digipunten zijn plaatsen waar je terecht kan voor gratis hulp, ja ja, het bestaat nog gratis, en advies over het gebruik van de smartphone, de laptop, de tablet en zo verder. Dat kan in Kruijbeke, in de Biep, elke woensdag van 9 tot 12 uur in Basel, in het woonzorgcentrum Wissekerken van half twee tot vier uur en in rupelmonden in het Indoephuis... dus de mensen die graag wat meer weten over of willen weten over de digipunt met computer, laptop, GSM en zo verder. Rita Franklin. Mooiste stemmen van het universum, deze Rita Franklin en respect, zo is dat hè, ja. Nou, van Rita Franklin naar Wiltura, klein overstapje, een maar ongeval, het leven is mooi. Zo gebeurt, een botsing in nou, knal, al mijn dromen verscheur. Ik zag nog nooit zoveel sterren, in één nacht. En toch had ik geluk, want mijn hart leeft in tuin. Nu zie ik het leven door een roze bril.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 Ik heb weer zo'n zin om op te staan Kinderen te zien die naar school toe gaan piano te spelen en door te gaan Nu zie ik het leven door een roze bril En alle problemen lijken zo gering Zelfs de sombere dagen bedroeven me niet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 Het zo'n weertje is het leven inderdaad heel mooi De Wallace Collection Wat een pracht van een plaat Een van die mooiste sloofs die er ooit zijn gemaakt Deze Daydream ...Amerikaanse top 100 uh, geraakt zijn. In de Billboard was dat in de tijd, geloof ik. Deze van de Wallace Collection en de Daydream. Kwart voor één, iets erover op Radio Barbier. Morgen, zondag 6 oktober, de 17e, Familie Bingo. Dat gaat door bij François Stuur, de Loods in de Donkerstraat in Basel... ...van twee uur tot uh, zeven uur. Dus degenen die willen meedoen morgen, niet weten wat doen, Familie Bingo... Maandag 7 oktober, kom bloed geven in Kruibeken is dat. In de gemeenteschool Edmond Gorbeekstraat 14. Dus van 5 uur tot 8 uur bloed komen geven. Ik mag natuurlijk. Hè. En dan was hij zijn tekst kwijt en dan begon hij over na na na. Dit is Abel. Abel. Onderweg.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 de velden, langs me gaan huizen, het is stil achter de ruiten, wie kan mij zien, in blauw verlichte treinen, je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet, Het is al lang verleden tijd, je zwarte waren en je lach, dat je heel En Wie ik ben is wat je nu ziet Wil je dansen met illusies In de gedachten Ben je verder dan het heden Wil je terug naar je verleden Zeg je dat iets Het is al lang verleden tijd Rode wijn op het terras Dat je heel de wereld voor mij So Die aimez de Tout le monde est là, même ceux qu'on attend pas. Laat ik les mails du moins miss-cha-cha-cha. Oh, miss-cha-cha-cha. Miss-cha-cha-cha. Miss-cha-cha-cha. Miss Quel lindo star. Au milieu de tout ça, y a, nous y'a-moi. Eh. Don't forget me, I'm Dr. B. Vers sur vert de Kuba-Livre. Don't forget me, I'm to be Vers sur vert de Kuba-Livre. Dr. B, huh, that's me. Volg de dans le miroir. Repartie direct mm -hmm. to Mexico. Donde Diego de la Vega s'accapte son bandeau. Plus personne dans les couloirs. Les poseurs, les voyants sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid Les parfums succes de Miss Cha Cha Cha. Oh Miss Cha, Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha. Cha, -cha, -cha. Cha, -cha, -cha. Quel linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, moi. Et... Don't forget me, I'm Dr. B. Ver brisé de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Ver brisé de Cuba Libre. That's me! Let's yes, show. We don't stop! Oh, come on, come on! Let's the drop, drop! I don't You think you see? You better watch that Oh, you've got to be! Hi! I'm gonna make you move! Head down! To do the latest groove! Don't stop! So just kick off your shoes! Begin to groove Party I Don't waste no time Get down Getting drunk on wine don't stop. It's time to score we'll hit the top So what you waiting for? Now it's my time to rap for you So listen closer to the sure shot group Won't take much time but have it Just <laughs> deze van R.E.M. Losing My Religion... ...op maandag 7 oktober, dus dat is overmorgen... ...is er een lezing door een heel bekende meneer Manu Kersen... ...over verdriet, verlies en verdriet... ...en dat gaat door in het stadhuis in Ruppelmonde... ...en dit van half acht tot half tien. Zeker de moeite waard om eens te gaan luisteren naar deze meneer... ...Manu Kersen over verdriet en verlies. Dus nu maandag in Ruppelmonde... Even de soort muziek van onze noorderburen. Met de Golden Earring en When The Lady Smiles. Dan moet je ze passen dan. When the lady smiles You know it drives me wild Brussel, deze van de uh, Golden Earring en When the Lady Smiles. Waar waren we gebleven? Op uh, vrijdag 11 oktober is er een quiz in OCD 1 Zaterdag 12 oktober, een dag voor de verkiezingen, jawel, is er Jaarmarkt in Ruppelmonde. En kermis ook in Ruppelmonde van 12 oktober tot en met 14 oktober. En dat allemaal op het Merkaterplein in Repmond of Ruppelmonde. Dit is een heel mooie van Buddy. I've been sleepless at night. Cause I don't know how I feel. I've been waiting on you. Just to say something real There's a light on the wrong And I think you know Morning has come and I have to go I'm not burning for you You started it wrong And I think you know We waited too long Now I have Beauty after all We ...natuurlijk Céline Dion, een grote dame uit Canada. We hebben nog wat informatie gekregen van uh, het lokaal bestuur van Kruijbeke... ...in verband met de vacatures die openstaan. Zo, uh, zo is er onder meer een uh, vacature open voor een milieuambtenaar... ...een verantwoordelijke lokaal opvanginitiatief... ...medewerker burgerzaken, administratief medewerker technische dienst... ...en een arbeider groendienst... Wilt u meer info? Dat kan www.kruibeke.be-vacatures. Of u kan ook bellen naar het nummer 03 740 36 97. Dat allemaal voor de vacatures. En deze meneer is ook een hele grote, prins. I wanna be your lover. Your Lover van Prince was dat hier om kwart over één op Radio Barbier tussen 2 en 4 uur krijgt u de mooiste Franse hits en de Italiaanse hits dus zeker en vast blijven luisteren met Chief de Draaier en uh, Tine we kregen ook nog een berichtje van uh, Fema uit Kruijbeke die organiseren een cursus met open sessies we gaan op ontdekkingstocht met lekkere recepten en dat allemaal van 19, tot, uh, 19 uur tot half elf in ons huis in Kruijbeke als u meer informatie wilt, kan u gewoon even mailen naar vernimmen.telenet.be. De niet-leden betalen wel 20 euro. Ja, een beetje rustige muziek met Mick Jagger en de Rolling Stones. En deze mooie Angie, genoemd naar de dobberman van de familie Pafs of andersom. Angel, angel, when will those clouds all disappear? Natuurlijk, de Rolling Stones en Angie. Ja, ja, we weten het al. Op woensdag 16 oktober is er een uh, lezing over hoe trekvogels omgaan met klimaatverandering. En dat gaat door op de Schelderlei in Kruijbeke. Vicky Sue Robinson. Een eendachtsvliegje, denk ik. Maar blijft wel een mooi hitje deze Turn the Beat Around op Radio Barbier tot 2 uur krijwiken informeert met Leo. 25 oktober is er dan Ladies Night festiviteit een verwenmarkt vol stans met vrouwvriendelijk aanbod, een drankje koeienbags, workshops een leuke film en zo verder en dat gaat allemaal door in de brouwerij hier in Kruijweken van half zeven tot 9 uur dus dames, Ladies Night Ondertussen is Chief Drayer ook al binnengewandeld hier. Die presenteert straks met Tine, als alles goed gaat tenminste, de mooiste chansons en Italiaanse muziek. Oh, dit is Duits. Helene Fischer. ...hier op Radio Barbier. Straks geen Duitse muziek, maar Italiaanse... ...en Franse muziek met Chief en Tine. En we gaan eventjes naar Zweden. Deze had ik ook nog beloofd... ...om te draaien aan iemand. Plaatje van de vier grote uit Zweden. Obama en... ...the Dancing Queen. hij heeft toch een van die klassiekers van ABBA en deze Dancing Queen in de tijd had Chief de Dreyer een programma kleinkunst en deze kwam zeker aan bod Wim de Kranen met het zeer mooie Rosanne Weet je nog die nacht Rosanne dat we samen op de stoep dat we lachten omdat huilen zoveel meer pijn doet dan geroep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 Alleen de poes is thuis. Weet je nog hoe ik vertelde hoe pijnlijk het afscheid is? Hoe een schip de kaai vaart, hoe lang het wuiven is.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 Rosanne. O Rosanne. O Rosanne. O Rosanne. O Rosanne. O Rosanne. O Rosanne. O Rosanne, Wim de Kranen. Op vrijdag 25 oktober tot en met zondag 27 oktober is er de show Carousel in Ruppelmonde. En dat gaat allemaal door in de Clara Hammondzaal in de Hellingstraat in uh, Redmond of Ruppelmonde, zoals men dat zegt. We gaan een beetje terug in de tijd met Sonny en Cher. Zes over half twee op Radio Barbier. I got you, babe.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 Zeggen dat ik jou niet meer.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 Stokje stapje of zij. Een van de laatste berichtjes van het lokaal bestuur op vrijdag 1 november. Rivet in Kruisbeek een concert en dat gaat door van 5 tot 6 uur op de begraafplaats in Baselstraat. Dus dat allemaal vrijdag 1 november. Dit is Simply Red. Je En je hersens werken prima, ik ben blij dat jij zo bent. Maar alles wordt door jou op voorhand uitgedacht. Er gebeurt nooit iets spannends, nooit iets onverwachts. Je bent een aardig verpakte computer zonder hart. Jij bent keihard. Ik kan niet houden van een stambeeld. bloem in de woestijn, ik kan niet houden van een kop. Een pop die zal nooit leven zijn, ik kan niet houden van een toren. Ongenaakbaar op een rots, onaantastbaar in de branding, onwrikbaar als jouw trots. Je bent een heel leuke verschijning, wat je noemt een knappe griet. Maar je bent toch zo berekend? Nee, warm broeder ben je niet. Je ogen zijn de ogen van een goudvis. Ze zeggen niets, maar maken slecht bang. Je lacht alleen als je mond koud is, het duurde veel te lang. Ik kan niet houden van een stambeeld. Stenen bloem in de woestijn. Ik kan niet houden van een pop. Een pop die zal nooit leven zijn, ik kan niet houden van een toren ongenaakbaar op een rots, onaantastbaar in de branding. Onwrikbaar als jouw rood Jij zou dictator moeten worden In een hervormd land En plezier verbieden Met je bijbel in je hand Jij kan niemand je liefde geven Maar ik zing met een liefde die begon Ik wil springen, juichen en Ik wil leren leven Ik wil dansen in de zon Ik kan niet houden van een standbeeld de een bloem in de woestijn, ik kan niet houden van een pop. Een pop die zal nooit levend zijn. Ik kan niet houden van een toren ongenaakbaar op een rots, onaantastbaar, waarin de brand ligt. als jouw troon.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 I can't sleep at night Once I ran to you Now I run from you This tainted love you you've us, I give you all a boy could give you Take my tears and that's not nearly all Tainted love Tainted love Now I know I've got You need someone to hold you tight And you think love is to pray But I'm sorry I don't pray that way Once I ran to you Now I run from you Mm -hmm. Ja, ja, we zijn bijna aan het einde van het programma Met volk in de studio Dat maakt ons een beetje zenuwachtig nee, nee. Tussen twee en vier uur is er Chief de Draaier en uh, Tine Die een beetje uh, terug is uit vakantie En die gaat de mooiste chansons brengen voor uh, jullie luisteraars En uh, de mooiste Italiaanse muziek Gepresenteerd door onze Chief de En Martina natuurlijk, Tine ik wens jullie allemaal nog een heel prettig en aangenaam zonnig weekend. Wat mij betreft, ik ben er terug ergens in december. Tot dan.